Jobboots met het NOS Journal. Het Franse Openbaar Ministerie wil het telecombedrijf Orange, een voormalige topman en een aantal medewerkers, vervolgen voor geestelijke mishandeling van personeel. Als gevolg daarvan zouden in 2008 en 2009 zeker 19 medewerkers zelfmoord hebben gepleegd. Bij het Franse telecombedrijf moesten 20.000 banen verdwijnen. Ook zouden 14.000 medewerkers worden overgeplaatst. De harde manier waarop de directie dat aankondigde zorgde voor veel spanning onder het personeel. De onderzoeksrechter in Frankrijk bepaalt nu of het tot een rechtszaak komt. Het is nog niet bekend wanneer de lichamen van de twee VN-militairen die gisteren omkwamen in Mali naar Nederland worden gevlogen. De lichamen moeten nog worden vrijgegeven. De militairen kwamen gisteren om het leven bij een oefening met een zogenoemde 60 mm mortier. Een derde Nederlander raakte zwaar gewond. Op de kazerne in Assen, waar de slachtoffers waren gelegert... was vandaag een bijeenkomst. Daar werd onder meer een condoliancenregister geopend. Een moeder en zoon uit Venezuela hebben geprobeerd... zo'n 300.000 euro te smokkelen via Schiphol. Ze hadden het geld verstopt in bolletjes op en in hun lichaam. Het feestal werd vorige maand op Schiphol gecontroleerd... voor een vlucht naar Zuid-Afrika. De zoon bleek zeven bolletjes met briefjes van 500 euro... op zijn lichaam te hebben verstopt. Kort na de ontdekking van het geld werd de man onwel... In het ziekenhuis bleek dat in zijn maag nog 33 bollen zaten. De moeder had in totaal 20 bollen met geld in haar maag. De rechtbank heeft het voorarrest van de twee met 90 dagen verlengd. Nederlandse militairen gaan mogelijk meedoen aan een EU-missie... die mensen en wapensmokkel uit Libië moet tegengaan. De EU-ministers EU Hennes en Koenders hebben de Tweede Kamer laten weten... dat het kabinet de mogelijkheden daarvoor onderzoekt. De EU-missie ging vorig jaar van start. Sindsdien zijn 139 smokkelschepen onderschept en bijna 16.000 vluchtelingen op zee gered. Het weer. Vanavond en vannacht plaatselijk wat lichte regen. Het is ook bewolkt. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen eerst bewolkt, met af en toe regen, later meer zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Zaterdag zonnig, met temperaturen van 21 tot 24 graden. Zondag nog een paar graden warmer. Dit was het.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 Want hij vond daar niks, maar hij wist nog niks En op een dag stond ze daar Nu zijn ze niet zo gek te laten Naar bevalling, oh zo zwaar Jongens een lelijke baby Geketend aan elkaar Lelijke baby van uh, Jeroen Kant en de ratten in de schuur. 2011 was het uh, dat hij de finale daarmee uh, deed uh, in de grote prijs van Nederland. Helaas voor hem ging er iemand anders mee aan de haal. Namelijk Jori Zwart toen in dat jaar. Zij was de winnares. En Jori Zwart, nou uh, we weten een beetje hoe het gelopen is. Laurie Lieberman heeft er ontdekt. Uiteindelijk ook nog uh, een man als uh, Milo. Ja, die man die ook uh, nog niet zo lang geleden bij de NOS bij al die voetbalprogramma's voorbij is gekomen... en de nodige liedjes over het Belgische elftal heeft gemaakt. Ook hij was uh, danig onder de indruk van Joeri Zwart... maar niet van Jeroen Kant. Dat is een beetje het verhaal. Waarom Nederlandstalig? Nou, heel, heel simpel. We hebben vandaag een uh, dame in de studio compleet met band. Dat is uh, Koosje. Uh, zij komt met... Uh, met de, de complete band hier langs... om een aantal liedjes te laten horen. En dat is Nederlandstalig. Dus dan moeten we er toch ook een beetje... in de geest handelen van... de liedjes die Koosje straks gaat brengen. Dus zal het hoofdzakelijk... allemaal Nederlandstalige liedjes zijn. Bijna allemaal. Dus ik zal hier en daar misschien wel een uitzonderingetje maken. Maar om Marcus en om Koosje ook de gelegenheid te geven... en haar bandleden, heb ik even een hele lange uitgekozen. Uh, ja, het is van een illustre Nederlandstalige band. Ik heb ze Een week of twee geleden heb ik ze nog gezien in uh, de Ziggo Dome. Maar dat komt omdat ik de drummer een, een beetje redelijk ken. En uh, dat uh, is dit nummer geworden. Maar dan wel in de uitvoering van Symfonica Irosso, Rosso. Hier is Doe Maar en Nederwiet in de live versie.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 Sativa Hollandica hoeft er Nee, de...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 De stonden vogels ons fruiten.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 Van de cannabis, sativa, Hollandica, namelijk het uitzoeken. Want de blaadjes, de blaadjes, en daar krijg je hoofdpijn van. De blaadjes, de blaadjes, krijg je wat ik noem een betonnen hoofd van, van je achterhoofd.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 Biedere, biedere, biedere biedere. Biedere, biedere. Ja, ja, Er is een wiet van je eigen zadel, kan geen kwaad. En hij groeit niet op zolder. Biedere. En dan moet jij eens kijken. Nou ja, en verder gaat dit lied vandaag niet. was het eventjes een blok van twee. Nou, dat, dat was wel te merken. Een hele lange versie van Nederwiet van Doe maar. Dat was de versie uit 2012, 2013, wil ik even vanaf zijn. Maar ja, hij is bij deze gedraaid omdat ik zelf onlangs dat nummer heb gezien in de Ziggo Dome. En dat uh, was wel heel erg leuk. Ik kwam in een heel zandwoords vak uh, onderhand uh, te zitten. Want uh, zomaar in die zikadome. Dan, dan kun je dus al niet meer incognito daar gaan zitten. Uh, daarachter hoorde je een uh, nummer van Mirko en de wijze mannen En Kom voor Jou. Ik weet niet uh, of de rest uh, van de muzikanten vandaag ook voor mij komen. Maar dat uh, gaan we zo direct uh, uh, meemaken. Ik uh, ga het even kijken naar de, de techneut achter mij. Uh, zijn we klaar? Denk je? Bij, bijna, bijna hoor ik. Nou, dan gaan we nog iets anders doen. We hebben, uh, ik zei al, ik, ik wijk iets af van, uh, van het protocol. Om uh, het uh, zo te zeggen. Want uh, ik heb ook nog uh, iets uh, liggen. Wat, uh, wat ik graag uh, nog even wilde delen met uh, de rest van uh, de luisteraars van dit uh, fijne programma. Uh, want Songhouse Productions is van Songhouse, dat is een samenwerkingsverband uh, van Luc Nijman en. Uh, Rais zei Toshi en die hebben een, uh, de, ja, de handen in die heen geslagen en dit is wat er uitgekomen is, is wel heel erg mooi geworden: Songhouse met Stronger, I want a Lover call No, Ninja I am I. Was dat met uh, zo gaande molens. Songhouse met Stronger, die hebben we net. Uh, ik, uh, wat, wat is er, Marcus? Wat kijk je aan mij aan? Of we gaan beginnen. Of we gaan beginnen. Nou, uh, wat mij betreft wel. Uh, ik uh, geloof dat er uh, nu ineens. Uh, <laughs> allemaal verschrikt. kijkers eens op van... Nou ja, nee. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Maar ik kijk ook even de andere kant aan. Ik ga eerst even de microfoon even erbij openzetten. Want dat uh, werkt wel zo makkelijk. Dus kan Koosje ook met mij praten aan de andere kant. Uh, ja, ja, yeah, ja. Yeah. Hallo, Koosje. Hallo. Ja. Uh, de hele soundcheck is geregeld als het goed is. Ja. Ja, uh, want ja, dat, dat was ook even bewust waarom ik even een lang nummer van Doe maar er even tussendoor heb uh, gegooid. Om, uh, het, is, het is natuurlijk ook een mooi nummer, want anders dan lijkt het net alsof uh, of het als uh, vulling bestaat. Nee, dat is het Doe niet. Maar stop. Nee. nee. Nee, nee, nee, Zo werkt het niet. Nee, want anders heb ik hier een hele. He, de, dan gaan er hele uh, rare dingen gebeuren. Maar uh, eerst even over jou, want ik. Had ook nog een paar weken geleden gelezen dat jij nogal, uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen, cum laude geslaagd was voor uh, een, uh, een muziek uh, ja, voor examen. Ja, jo, ja. ja, Het klopt niet helemaal dat, dat ze zeggen dat het cum laude is, want dan moet je voor alles gemiddeld een negen staan. Dat is absoluut niet waar. Nee? Maar ik heb me voor mijn recital, mijn zangrecital, heb ik een tien gehaald. En dat wil zeggen ja, dat je dat eigenlijk suma cum laude hebt gehaald. Zo ja. noem je dat. Ja, ja, nou, dat, dat had ik, uh, ik meegekregen. Dus ik denk, ja, dan moeten we natuurlijk ook iets draaien. Je kwam al, hè, want we hadden toen al de afspraken oh, ja, al staan. En dus ja. dat wisten we al. Dus ik denk, ja... Uh... Het verbaast me ook niet. Want ik denk, als, als ik de muziek die, die we al getraaid hebben van jou... dan denk ik, ja, dat, dat, dat verbaast mij eigenlijk helemaal niet. Dat, dat de mensen daar zo onder de indruk moeten geweest zijn. Dus... Nou, wat lief. Ja. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik, het, het begon, laat ik eerst even voor de mensen thuis zeggen van hoe het begon. Nou, het begon met een vriendschapverzoek. Nou, zo is het gegaan. Dan uh, ga je eerst kijken van wie is dat dan? En wat doet ze dan? En uh, dan, uh, dan zie ik ook uh, wat dingetjes voorbij komen. Maar ik ben dan zo'n... Ja, zo'n Jan Lul. Die gaat dan gelijk op Google zoeken. En dan kom ik bijna niks tegen. En dan denk ik, ja, dan moet ik toch even afwachten. Uh, wat er gaat gebeuren. En in één keer, paf, was dat raak. Ergens in mei heb jij uh, de, uh, heb je een album gepresenteerd, ja, geloof ik. in april. Ja, april. Ja, en toen dacht ik, daar heb ik iets... Uh, Iets stevigs in handen, dus dan ga ik ook, uh, toen heb ik ook uh, gelijk uh, dat hele spul uh, van iTunes afgeplukt. Mm. En ik ben het gaan draaien. Dus okay. ja, en vervolgens uh, komt dan van het een het andere aan afspraak. En nu zitten we dan hier, dus... Ja, geweldig. Ja, uh, ja. maar in het kort, uh, hoe ben jij in de muziekbusiness uh, verzeild geraakt? Nou, ik was een jaar of twaalf, uh, dertien toen ik uh, begon met theaterles. En mm. ik kom uit een theatergezin, dus het was best wel normaal. Ik heb veel naar muziek geluisterd vroeger, ik ben, mm. het is... Uh, was een paplepel ingegoten zeg maar en uh, toen ik in jaar of 14 was had ik mijn eerste uh, grote zangrol en zo ben ik eigenlijk een beetje ingegroeid en zo kreeg ik steeds meer grotere rollen en uh, toen ja, wist ik wel dat zingen mijn ding was eigenlijk. Ja, ja, ja. En uh, zo ben ik op een gegeven moment zelf liedjes gaan schrijven. En natuurlijk wordt dat beter naarmate je dat vaker doet. En toen ben ik een samenwerking uh, aangegaan met Ruben van Gogh. Een bekende schrijver en librettist. Mm -hmm. En uh, toen hebben we gezegd tegen elkaar van nou, ik ben weg van jouw stem, zei hij. En ik, ik ben weg van zijn gedichten. En toen hebben we een album gemaakt. En zo is het eigenlijk gegaan. Het is natuurlijk nog een veel langer verhaal. Zitten, dat is de korte uh, versie ja, de korte eigenlijk. Versie. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou dat is even kort uh, wie jij bent. En, en natuurlijk heb je uh, leden van je band meegenomen. Eén, ja. uh, helemaal uh, met het hoedje, dat is Cristiano. Cristiano. Hij, kom, hij komt uit Italië en is ja. uh, nu uh, ja, uh, een paar jaar hier uh, in Nederland. Ja. Dan zit, dan ga ik even weer in mijn geheugen wat ik zit, beslecht die namen. Uh, dat is <laughs> Merel. Merel. <laughs> nou, dan uh, met de grote contrabas, dat is uh, Bente. En uh, als laatste hebben we Marten. Ja, goed hè? Ja, met uh, de accordeon. Ja. Nou, en Marcus die staat achter mij. Sander staat klaar om, uh, om wat opnames te maken. Ik zou zeggen, uh, laten we maar beginnen met, uh, met een aantal nummers uh, te spelen. Uh, ik, ik, ik, ik, ik weet niet, als jij hey, moet... Dat gebeurt hè, tijdens een huiskamerconcert gebeurt het wel eens. Ja, ik moet even wat, uh, wat, even wat, uh, wat stemmen. Dan uh, moet je dat maar even zeggen. Dan praat ik het of vol, of ik draag gewoon even een... Dus dat is een beetje het idee. Maar het eerste blokje van drie kunnen we dus nu wel doen. Dat is met de band, hè? Kan ik dan heel even bespreken met de muzikanten? Want we wisten niet precies dat er nu drie zouden zijn. Nou, maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Maar als het er twee is, doen we er eerst twee. Oké. Ja? Aanwezigheid en gepoor? Ja, okay. dat wordt nu ter plekke even bedacht. Nou, aanwezigheid en geboord, dat, dat zijn dus de, de eerste twee nummers die we uh, gaan uh, laten horen. Uh, ja, dat, zo werkt het dan, want dan is, dan is de boel af en dan, uh, ja, dan kunnen we ook meteen uh, gaan beginnen. Uh, dit is uh, Koosje met haar band en uh, aanwezigheid en gepoor, Dat zijn de nummers waar je naar je nu gaat luisteren hier live bij Alternative FM. Van uh, het uh, twee. En dan nu het tweede nummer. Volgens mij is dat gepoor. Dit is as die als regen neervalt, dit is een absolute nachtmerrie. Ergens uh, ja, gewoon in zo'n lekkere uh, theaterstoel zit en dan gewoon dit, uh, dit voor, je, voor je snuffert ziet. Ja, zo, zo, zo komt het bij mij over ook. Uh, ik, heb, ik heb wel eens. Maar je bent ook geboren voor in het theater. Dat, uh, dat zeg ik er ook, uh, gewoon heel uh, eerlijkheidshalve er gewoon bij. Maar oh, je, hebt, je, ja. hebt, je, hebt, je hebt de stem, sowieso. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat is het zeker. En uh, ja. Uh, ik weet het niet. Ga je, ga je als je ooit theater ingaat, ga je dan waarschijnlijk dan ook nog het verhaal eromheen vertellen of niet? Uh, nou ja, we hebben het natuurlijk. Toen de, de albumrelease was, hebben we het in het theater gedaan, het Theater pijn, mm -hmm. En dat is wel een beetje waar, uh, waar ik wil staan. Niet dat het, het is klein natuurlijk, maar dat is echt dat klein kunst en waar ik vandaan kom. Ik heb de toneel, natuurlijk een jaar de toneelschool gedaan in Amsterdam. Mm -hmm. Inderdaad, wat jij zegt, dat, dat theater vind ik heel belangrijk. Een belangrijk element. Ja. Dus. Uh, um, dat zou ik altijd blijven. Dus daar zou ik altijd heen willen gaan in elk ja. soort theater, zeg maar. Jij wil gewoon ook graag als de mensen dus het theater ingaan, dat je ze dus iets meegeeft. Ja. Maar ook een beetje ja, een soort moment dat ze even ook gewoon het dagelijks leven achter zich kunnen laten. En eventjes, zoals ik net zeg, in die theaterstoel kan zitten en zeggen wel even goed zo. Ik uh, wil gewoon even lekker uh, wat anders uh, horen. Zoiets. Ja, of dat ze je, je, je juist iets meegeeft. Want ja, tekst, dat bedoel ik de dus. De teksten zijn ook niet zo simpel. Dus nee. het is natuurlijk uh, wel echt iets waar je ook naar moet luisteren, denk ik, om te begrijpen wat er precies wordt ge, ge, gezegd. Ja. Of gezongen, zeg maar. Ja. ja. ja. Die laag die, die haalde ik er ook wel uit. Dus ja. <laughs> um, ik draai nog even één nummer en dan doen we nog één hierachter. Dan heb je nog even tijd om te overleggen met, uh, met je band. Uh, hey. Welke uh, nummer willen we dan nog uh, spelen? En dan doen we na negenen nog twee nummers. Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Prima. Nou, dan uh, ga ik even uh, nu wat anders draaien. Dat is uh, een ene manier uit de voorstraat. komt. Het Utrecht werkt, uh, heeft samengewerkt met Hans Boosman en Lars Hurks. Maar tegenwoordig doet hij dat alleen maar weer, weer met Johan Fransen... waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. En zo af en toe zelfs met Hans van den Burg... de man van Grupo Sport Pivo, ja die... Uh, en die hebben elkaar dus kennelijk gevonden. Het gaat over de voorstraat, de heer van piekeren, hemzelf. Als de maan het van de zon verliest... de voorstraat zonder haan ontwaakt...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 en niet voor de roem, want je heuvelig mooi, dan door Venus bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hart je verkoelt. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat, mijn dorp, hier ben ik thuis. Heb ik mijn eerste jointjes gerookt Eindeloos geboomd Over de onzin van het leven Nachtelang gegeten, gedanst Gefreeën en gerouwd Mezelf en de wereld vergeven Waar ik twee en drie oog achter De hele wereld heb ontmoet Mijn straat vernielt zich keer op keer Zoals ze dat al eeuwig doet. Want je heuvelig mooi. Dat de Venus bedoelt. Het bloed in je grachten. Dat je hart je verkoopt. Utrecht mijn stad. Waar ik borrel en bruis. De voerstruim mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tussen lapjes markt.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 ...van de maan verliest... ...de voorstraat voor de nacht ontwaakt. Misschien heeft hij wel een beetje de doorbraak te danken... ...in dat programma Spijkers met Koppen... ...waar hij te gast was geweest. Daar heeft trouwens ook nog een andere Zandvoortse presentator... ...wat mee te maken gehad. Kees van Amstel schrijft nog wel eens een beetje van die teksten bij uh, Comedy Train. Dus uh, ja, wat dat er gaat... Uh, uh, schijnen nogal wat mensen uit onze uh, omroep... ergens nog goed terecht te komen. Dus ja, uh, we gaan weer uh, luisteren naar de muziek van Koosje. Want na aanwezigheid en gepoor ga ik nu aan Koosje vragen. Welke ga je nu uh, laten horen? Ja, we hebben nu even iets wat niet van mij is. En dat is uh, een Nederlands lied. Dat heet Chanson. En dat is van Theo Nijland. En dat heb ik uitgevoerd op mijn recital. Oh. Op mijn eindrecital, waar ik een tien voor heb gehaald. Dus waar, ik dacht, dat past helemaal goed in dit programma. Nou, dus, uh, ja, ik ben benieuwd. <laughs> Johnson. Monumentaal In hemelsblauw Benoit en Hoog op de benen Zoals die vrouw Achter een strijkplank Staat De perslap Nat op mijn Gewassen pantalon En dan de gloeiende hete bout erop Nou ja, de stond die daar Vanaf slaat, zoals zij met stapels geurend wasgoed door de kamer zweeft en ook nog even appasa. De primula's begiet en altijd een guloze losjes op de onderlip. Alle mooie vrouwen heten, uh, Pup. Gevuld met kalfs, gehakt foie gras en pruimen. In het achtereind van een nog jonge gans, die dan met lappen vet gebardeerd en stevig dichtgenaaid. En op een bed van zure appels in de oven wordt geschoven, en daar gesmoord wordt in een vuur, een vuur dat laait. Zoals zij een mond vol volgeconfijten kersen. Op de marijn gespuugd. En ook nog even appassan. De gaten in de Emmentalen schiet. En altijd een guloise. Los zon. Ja, ik had er maar één woord voor. jezelf dan maar invullen. Wij nou, zeggen dan... juist. Yes. Maar het is inderdaad wel uh, het beeld wat ik dan ook inderdaad heb. Zo'n echt zo'n... Zo uh, hoe moet je dat nou zeggen? Zo'n uh, beetje morsig type. Wat er dan een beetje met zo'n ouderwetse strijkbouwt. Uh, of met, met zo'n ja. perser. Dat zie ik dan voor me. En een half zo'n... Inderdaad zo'n checkie half uit zijn mond hangen. En dan uh, ja, nog net niet de, de, de, de haren uit zijn neus. Zoiets. Ja, Zo'n ja, zo ja, beeld. Dat, ja, ja, dat dacht ik al. Ik, denk, dat, dat, dat is wel, uh, ja, ik vond hem heel erg uh, grappig. Maar ja, <laughs> leuk uitgevoerd ook. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik, ik acteer nog niet eens. Hè? Als het in het theater is het natuurlijk weer anders. Ja. Nou, nu ja. zit je gewoon uh, net alsof je gewoon ja. vertelt het verhaal. Maar ja, doet wel. dat eigenlijk uh, op een zingende manier. Ja. Dank. We gaan straks jou uh, natuurlijk en de band nog uh, uh, terug uh, horen in het tweede uur van uh, dit uh, programma. Weer een vreemde eend in de bijt, zoals ik uh, zei. Want we hebben hier en daar toch nog wat Engelstalig werk. Dit kwam uh, ook nog eventjes binnenzetten. Marvin Day, want hij is ook geweest uh, bij ons met de band. En hij zegt, ja, ik heb ook nog een nieuwe single. Nou, laten we die dan maar net uh, draaien. Northern Light heet het nummer. All because you're dead. Where my mind is said, I could lead you anywhere to the most wondrous places. Seek, you shall find me under the is alweer afgelopen. Dat krijg je als je even niet op zit te letten. Ja, dat, dat zijn van die radio edits waarbij je dan nog eventjes aan het multitasken bent. Um, dit is ook heel erg leuk. Uh, dat heeft ook weer te maken met de bijklussen die ik, die ik doe. Um, ik heb al eerder wat, wat dingetjes geschreven voor wat Rotterdamse muzikanten. Um, bijvoorbeeld Accidental Sea is er een van... Uh, de ander, dat is een, uh, een noisy uh, groepje uit uh, Rotterdam. En dan moet ik weer helemaal gaan graven in mijn geheugen. En ik ben al niet zo best in de namen onthouden. Uh, maar goed, dat is een, dat, het is een, uh, een, een, een, een wat noisy groepje. Uh, ja... Dan moet je dat weer, weer gaan, uh, gaan bedenken. Wat dat is. Nou ja, dat weet ik dan, uh, nu even te plekken niet wat, uh, wat dat is. Maar zo ook heb ik uh, iets anders uh, uh, gedaan voor, uh, voor de popunie. Dat is het uh, klusje wat ik, uh, wat ik erbij doe. En uh, de Popunie die had mij gevraagd of ik nog iets uh, wilde schrijven. Iets moois wilde schrijven over uh, het, de EP van Jeroen Rama. Nou, dat heb ik gedaan. En, uh, en als ik ook teruglees. Dan is het ook iets waar ik ook meteen achter sta. Dit is De Zee Roept van hem. En die hoor je tot aan 9 uur. Hierbij Alternative FM. Elke dag dezelfde routine. loopt langs de kliffen, turend naar zee. Vandaag blijft hij stilstaan en denkt naar de meeuwen. Hij vraagt ze heel dwingend, wanneer mag ik mee? De zee.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 En op zijn armen twee. De zeeru God voorare De zeeru Zo blijft hij stil